heeft geprobeerd aan te randen. In het concertgebouw in Amsterdam heeft een man een concert verstoord... waarbij koningin Beatrix aanwezig was. Hij stapte gekleed in een pak voor het begin van het concert op het podium... en begon een verwarde toespraak. Zo zei hij onder meer dat hij een profeet en een dienaar van Allah was... en geen bom bij zich had. Het duurde een tijdje voordat de man werd afgevoerd... en daarna is hij vastgezet. De koningin bleef tijdens het incident op haar plaats zitten.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 Ja, wat een feestgedruis, Alom. Ja, er is er een jarig, er is er een jarig. Er is er een jarig en dat zijn wij. Nou, ik weet niet of dat de oorspronkelijke tekst is... en ik weet dat het gezongen moet worden, maar dat wil ik je niet aandoen. Maar ik wil je wel van harte welkom heten op het Lustfeestje. Het is echt een bijzondere avond, een bijzondere nacht moet ik zeggen. Want Lust bestaat vandaag precies één jaar. En dat gaan we vieren. Het wordt de komende drie uur een dolle boel hier in de studio... We gaan feesten, dat doe ik samen met jou en dat doe ik samen met allerlei trouwe luisteraars die hier met mij in de studio zitten. En het is eigenlijk zo'n feestje waar alles kan en alles mag en alles wordt besproken en we zijn open en eerlijk en misschien worden we zelfs ook nog wel een beetje dronken. Dat allemaal op Radio 1. Vannacht mag het allemaal. Welkom, je luistert naar Lust zoals ik al zei en... Uh... Nou ja, ik ben niet alleen. Dat is eigenlijk een beetje het thema van deze show. Ik ben niet alleen, want mijn lieve vrienden in Boyd's Bar. Jongens, goedenacht. Zijn jullie er ook een beetje klaar ja. voor? Ja. feliciteren, ja. ja. oh, yeah, yeah. ja, oh, nou, allebei. We ja, ja. lusten er wel, papa. Nou, we lusten er wel, papa. Leuke woordgrapjes. En uh, nou ja, het belooft een ontzettend gezellige show te worden... met als thema vannacht het perfecte plaatje. Waar ben je naar nou op zoek in een man of in een vrouw? Hoe moet hij eruit zien... Hoe moet zij eruit zien? Wat moet ze kunnen? Wat moet hij niet kunnen? Wat zijn je verwachtingen? En wat is dan die harde realiteit waar je toch vaak dan wel weer tegenaan loopt? Simone, ik vind het superleuk dat wij de show samen openen. Ja. Want lust is toch eigenlijk een beetje ons kindje? Weet ja, beetje wel, hè? Ja, ja. stiekem wel. Ja. Ik uh, zit hier vaak op zaterdagnacht en jij zit hier ook vaak op zaterdagnacht. Als jij op reis bent Als ik op reis of ik en missen. Ja, wat of, ook vaak uh... voorkomt <laughs> Dat gestel van mij, daar is niet uh, om over naar huis te schrijven. Maar dat perfecte plaatje. Ja. ja. Heb jij je man uitgekozen op het perfecte plaatje? Zag je hem staan en dacht je, pot voor drie dubbeltjes. Ik sprint erop af, ik zet mijn klauwen in hem, want dit is mijn Brad Pitt. Nee. Nee? nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, dat is, je, je hebt altijd van tevoren in je hoofd. van ik val op dat type of zo. Weet je, en dan uh, donker haar. Uh... Uh, weet ik, veel, ja, ik Je hebt wel een bepaald type in je hoofd... of, of uh, acteurs die je ziet op, op tv... waar je denkt van, wow, dat als, is ik die, als ik die tegen zou komen... nou, dan weet ik het wel. Maar het grappige is dat in de praktijk... als ik kijk naar, naar al mijn vriendjes... dat ze daar dat allemaal niet aan voldoen... op de een of andere manier. Ik val, val toch... ja, Ik weet het niet, ik, we, ik weet niet wat dat dan is... maar dat, dat perfecte plaatje wat je in je hoofd hebt... dat komt echt nooit overeen met het... Met uh, iets van de realiteit, in, in de, Nee, nee, maar... Tegelijkertijd is het dan uiteindelijk de man zeg maar, waarmee je dan bent, is dan wel het perfecte plaatje op een andere manier. Ja, zeg maar. ja, dus ja dat, dat is dat je, wel herkenbaar. Ja, dat je, je toch uh, aanpast misschien aan, uh, aan dat perfecte plaatje in je hoofd. Ja, zeg maar. als je geluk ja. hebt hè? Als je geluk hebt, en daar gaan we het vannacht over hebben. Ik heb uh, sinds uh, vijf maanden. Mag jij bij vijf maanden nog verkering zeggen? Mag dat? ja ligt natuurlijk aan wat je wat je doet denk ja ik. Nou, het is het is wel, grote mensenverkeering ik vind dat het wel verkeering uh, ja. Vergeten, ja en en en uh, daar daarvoor echt volop gedate. met allerlei verschillende types wel met uh, in het achterhoofd dat mijn perfecte plaatje dan Denzel Washington was. <laughs> maar dan wat jonger, want Oeh, Denzel is al een mooi zo... Mooi perfect plaatje. Ja, ja, ja, en dan dacht ik van, nou ik deed, ik deed nu een beetje. En dan is het weer met, met, uh, met een jongen die er helemaal niet op lijkt. En dan weer met een jongen die er een beetje op lijkt. Maar uiteindelijk ontmoet ik mijn Denzel. En toen zag ik mijn vriendje, mijn huidige vriend. En dat vond ik meteen een hele leuke jongen. Maar die was eigenlijk helemaal niet Denzel, qua uiterlijk. En die had ook wel wat dingen van ik dacht. Hmm, hmm, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar. Hij had bijvoorbeeld een tongpiercing, dacht ik. Hè. Hebben hmm. mensen dat nog? Oké, okay, ja. <laughs> ja nee, ik, ik, nee, nee. nee. En toen nee, dacht ik, stond ik, ja. Dat niet op mijn perfecte plaatje. Nee, dat stond Perfect. ook niet op mijn lijst. Ik kan je wel vertellen, het is lust, dit programma. Dat die tongpiercing absoluut. Daar, daarvan zeg ik nu, nou, dat, dat, hoeft, dat hoeft nooit meer weg. <laughs> dat mag voor altijd blijven. Maar uiteindelijk blijkt het dat. Um, Uiteindelijk is, het, uiteindelijk is hij qua uiterlijk... Ik vind hem ontzettend knap, mijn vriend. En aantrekkelijk. Hij lijkt niet op Denzel. Maar wat je ook zegt net, hij is wel mijn perfecte man uiteindelijk. Ja, Hoewel ja. hij er niet uitzag als Denzel. Nee, grappig. Hè? Ja, ja, dat is heel, heel gek hoe dat dan uh, werkt. Maar het komt natuurlijk ook, denk ik, doordat het om veel meer gaat dan alleen het perfecte plaatje letterlijk. Want ik heb in mijn hoofd uh, best wel sterren, of weet ik van, die, die waarvan je denkt van, wauw, die zien echt Noem maar super seentje. lekker uit. Nou ja, ja, ik heb ook een beetje een rare smaak, hoor. maar ik, ik vind, ik ben vooral een beetje op nerd. die misschien wel, maar de, de zanger van de Arctic Monkeys vind ik, ja, vind ik dat... best wel sexy. Ja. ja. Ja, nee. Dat kan, dat kan, dat kan. Je snapt er niks van. Nee, maar... nee, nee hij is geen Denzel. Maar ik, wie ik wel aan de ah, lijn heb... Denzel Washington nou, zou ik ook ja, ja, niet verkeerd ben, hoor. Nee, ja, die is universeel, nee. hè? Ja, ik heb de wel. Brad Pitt van, uh, van, van, van Hilversum heb ik aan de lijn. Oh, ja? Maar dan met iets langer haar. Frank, goedenavond. Goedenavond. Lieve Frank, ja, jij bent... Ja, je wel Dank je wel, met de baby. De baby is één. Ja, eindelijk. Oh, ik dacht dat je zwanger was. Nee, nee, nee, nee. Ja, ik denk, En dan is dit een mooi moment, omdat inderdaad, alle ja, la zijn, ja, de wereld. Beyoncé, te... ja. Ja, ja, precies. Frank, jij stond samen met, nou ja, een aantal mensen, waaronder Simone en myself, echt ook aan de wieg van dit programma. Ja, ja. Want jij was de eerste producer. Ja. En dat was nogal wat, hè? Want we dat gingen zeker wat. een programma maken over liefde, seks en relaties op Radio 1. Dat was heel spannend. was oh, laatste, ja, op Radio 1. Ja, dat was heel spannend. In de, in de eerste week kregen we heel veel, nou ja, ik zou niet zeggen bombrieven, want Radio 1, de Radio 1 luister is natuurlijk vrij chic, maar, maar wel brieven met, nou ja, met een bommig karakter, laat ik het zo zeggen. Ja, zijn. ze <laughs> vonden allemaal marxies en zo. Maar volgens mij zijn de luisteraars er wel een beetje aan gewend nu, hoor. Ja, ja. Ook de manier waarop we het brengen, zeker met jou, Sarayda, en ook natuurlijk met Simone. Ik denk dat we ze wel aanspreken. Ik hoop het, ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Maar Frank? Ja? We hebben het over het perfecte plaatje. Ja, ja. Jouw vriendin is wel jouw perfecte plaatje, of niet? Ja, momenteel zeker. We zijn er bijna anderhalf jaar samen. En dat is momenteel wel een perfecte plaatje. Maar well, ik diplomatiek ik praten... hoor, Frank. Ja, makkelijk <laughs> Wat ook nou, je? Ja? Ik vind het wel heel diplomatiek, momenteel. Ja, nee, maar ik hoorde jullie praten over... Over jullie, de, de zanger van de Arctic Monkeys, Alex Turner en over Denzel Washington. En toen dacht ik, ja, die vind ik dan echt perfect qua plaatje. Angelina Jolie, dat schijnt toch voor veel mannen een soort... Ja, dat uh... weet ik niet. Nee, dat is ook, het is ook niet meer hip om te zeggen, Angelina natuurlijk. Nee, maar ik zit daar heel diep na te denken. En ik heb echt, ja, ik weet het zo 1, 2, 3 nu. Maar je, kan, je mag nog even nadenken. Daar zijn ja. we gewoon straks nog even bij terug. Dan ga ik nu gewoon een plaatje voor je draaien. Not oh. Over You, en daarmee confess ik natuurlijk... mijn geheime liefde voor jou, van Kevin ja. de Gras. En dan kan je na dat we die plaat hebben beluisterd... melden dat ik je perfecte vrouw ben. Nou, rond verhaal. Ja, ik, ik ga een mooi verhaal verzinnen. Oké. Okay. Dan... <laughs> Horen we je zo. Tot, uh... Kevin, Kevin de Graaf, Not Over You. Simone en Sarayda in de studio hebben we het over... het perfecte plaatje. Dreams, that's where I have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 You're not on my mind But I go out and I sit down At a table set for two And finally I'm forced to face the truth No matter what I say I'm not over you Not over you Frank, de perfecte vrouw. Katja Schuurman. Ja, iemand moest het zeggen. Ja, ik, zag, ik heb het gedaan. Ja, ik zag vandaag, uh, zag ik in de schappen liggen, in, uh, zag ik een tijdschrift, Mama of zoiets. Mm -hmm. En er was ook een 14 pagina groot artikel met Katja. En toen dacht ik, ja. Terecht. Ja, ze is de nummer één. Ik snap ja, het. Ik dus ben bizar ja, mooi. En blijft ook. Hè? Ja, en goeie, ja, inderdaad. En een beetje dat ondeugende wat ze had. En goede borsten. Ook belangrijk. Ook niet onbelangrijk. Goed. Ja. Frankie, wat heerlijk dat we even konden bellen met je. Ja, hele fijne nacht. Maak er ja, een mooie show van. Het is een feestje. Ja, geniet ervan. Gefeliciteerd nogmaals. Ja, dankjewel. Met de baby. Oh. <laughs> Hoi tjus. Doei, lieve Frankie. <tjus> uh, en van Frankie gaan we over naar mijn vrienden in Boyd's Bar. Want elke week, zit ze er. elke week hebben ze een biertje, elke week hebben ze een wijntje, een borrelnootje, soms een bitterbal. En praten ze over de grote dilemma's, onderwerpen van het leven. En deze week vertelt Olaf eerlijk over een nieuwe liefde. En wordt dat eigenlijk taboe onderwerp aangesneden? Wat als alles aan je partner klopt? Behalve dat ene. Bootsbar. Bootsbar. Net ja, dat perfecte. is wel een goede vraag eigenlijk voor Olaf. Want jij bent natuurlijk jij bent net, net verliefd into de, into de nieuwe perfecte plaatjes, meneer. Nee joh, dit is allemaal hartstikke pril dus, dus daar ben ik nog helemaal niet mee bezig. En ik heb wel eerder eens een relatie gehad... waar ik achteraf ook wel heb samengevat van... Oh ja, volgens mij ging het hier meer om het hekwerk, om de tuin, de status... dan dat we af en toe eventjes uh, lekker gingen wieden... en echt even gingen kijken van wat het nou echt was het samen zijn. En het was meer de status van de relatie en hoe dat eruit moest zien... en wat dan hoort en niet hoort. En dat je dan zo moet doen binnen een relatie... dan dat je echt uh, bezig bent om elkaar te leren kennen... en echt dat je ja. samen bent. Hmm. Ja, ik dacht ook zes jaar lang ongeveer dat ik uh, echt het perfecte plaatje in zat... En dat is dan zo gek als je dan die conclusie moet trekken van hey, hé, toch niet. En dan wordt het ook zo'n pijnlijk proces om dat allemaal af te gaan kappen. Want ja, de familie was nog doller op haar dan op mij, waar ze dan. Oh, oh, <laughs> Terwijl jij echt gewoon perfecte ontwaardiging gaat door de doen. Ja, maar terwijl jij echt qua uiterlijk het perfecte plaatje bent. Oh, dat ja, vind ja, dat, dat, ja vind dat vind ik we wel. Dan ja, wel. dat is toch. <laughs> ja? ja, Thijs, hoe zit dat? Het perfecte plaatje? Ja. Nee, ja, dat. Uh, ja, ik, ik heb niet zo'n perfecte plaatje, eigenlijk. Maar als je iemand ontmoet, dan, dan is dat toch wel iemand die je direct. Direct, in een split denk je: Wauw, die is leuk. Dus dat is eigenlijk, moet dat al direct voldoen aan je perfecte plaatje. En ja, maar jij gaat Ik ben dat, heel kritisch hoor. Volgens mij ga je altijd, het, het, je verliefdheid of je aantrekking gaat altijd over het over groot gedeelte buitenkant. Natuurlijk ook wel hoe iemand uit zijn ogen kijkt, of, hoe die, ja. of hij of zij met zijn vriendje vriendjes en vriendinnetjes omgaat in een kroeg. Dat past ook in een perfect plaatje. Ja. ja. En je vult het in het begin gewoon in. Enorm! Ja, en dan daarna kom je erachter dat het allemaal niet zo perfect is. Maar iedereen... Oh, dat, ja, ja. ja maar kan als je verliefd wordt. daarom Je kan ook echt... Ik kan echt zo één dag helemaal op iemand verliefd worden. Maar dan vul je het meteen in van... Oh, hij is helemaal perfect en bla bla en heb bla. Je, maar heb dan, je wel gehad dat alles klopt behalve de piemelmaat? Ja. Uh, ja. ja. <laughs> Drie enthousiast. Ja. Ja. En is ja, het dan ook echt een dealbreaker? Ja. Ja. ja. Ja, oh, tuurlijk. je gaat toch ook niet van, op een te kleine fiets zitten? Nee, ik denk dan wel, jezus, als ik of hier echt de, de rest van mijn leven mij. bij moet blijven... Dan nee, ga ik te grote het, fietsen bestaan oh, dat niet. Dat lijkt me oh. zo naar als man. Dan weet je gewoon, je hebt alles goed gedaan en je ziet die, die verliefde betoverde blik en dan, blik, en dan gaat je broek naar Ja, en dan, dan, dan zie je echt die blik van teleurstelling. Ja. Oh, oh, oh ja. dat je dat je, ja, je ja, hand zo voelt <laughs> woelen door dat ik schaamhaar ik op screen. zoek ja. naar iets wat er niet is. Oh ja, moeilijk. Ik vind, het, ja. ik vind iemand, de geloof ik, aantrekkelijk als ik die in een, in, op een heel groot feest ook gewoon zou weer eruit pik en me niet vergissen van oh ja, want die ziet er eigenlijk ook een beetje uit als een bepaalde groep of een bepaalde staat. groep. Ja, precies. Ja, dat kan van alles zijn. Dat vind ik heel mooi. Het kan een bepaald wachteltje in de loop zijn of een litteken of of gewoon een, ja. een, een geur van het haar, weet je, dat soort dingen. Ja, geur, ja. ja. ja. En stem, stem nee. is ook heel erg belangrijk. Uh. Van die mannen dat je dan echt denkt, wauw, en loop je dan toe en zegt... Ja. Ja. ja, dat is echt een afklammer. Het is dan ja. andersom, dat als er een handtas uitkomt... dat je ja. dan denkt, oh nee, toch niet. Nee, toch niet. Ja, ja precies. Ja, openhartigheid en eerlijkheid in Boyd's bar. De grote dealbreakers des levens. Simone, wanneer heb je genoeg seks in een goede relatie? Hoe vaak moet je dan? Ik denk uh, ja, als je allebei tevreden bent, toch? Maar geef eens gewoon, <laughs> geef eens gewoon een, een, een aantal. Wanneer is dat drie keer per week? Wanneer heb je nou genoeg seks? Ja, weet, ja, dat ligt denk ik wel echt serieus aan wat je libido is. Dat sowieso. En ik denk dat dat die over het algemeen bij veel mannen hoger ligt dan bij vrouwen. Dat ook. Uh, maar ik denk dat het dat je gewoon het contact zeg maar, niet met elkaar moet verliezen. Dat, dat, uh, dat je wel echt een serieus probleem hebt als je denkt van... hé, hey, wanneer was ook weer de laatste keer? Ja, ja, maar ja. ik denk wel dat je op een gegeven moment als je echt al jaren samen ben, bent, dat het dan niet raar hoeft te zijn... dat je het niet elke avond meer doet, zeg maar. Als je druk, een druk leven hebt. Ja, en andere dingen te doen. En andere dingen te doen. Nou, we gaan straks bellen met Wil Berghuis, onze huisseksoloog. En dan gaan we het hebben met haar over die verwachtingen... die je hebt van een relatie. Die aan het begin van een relatie heel anders zijn. Ik ben eigenlijk net verliefd, vijf maanden. Dan heb je heel veel seks, bijna elke dag. Overal, waar ja. ook. Ja. En, ik maak me nu al, ja, en ik maak me nu al een beetje zorgen, omdat ik weet ik weet dat dat niet altijd zo blijft. Dat maakt me nu al zorgen. Maar zorg Waarom over. maak je je zorgen dan? Omdat ik het. Ik vind het zo mooi gegeven dat oh, we kunnen niet van elkaar afblijven. Dat vind ik zo ja. mooi gegeven. Maar nu lees ik toevallig deze week in Psychologie Magazine dat die verwachting die kan uh, een relatie echt uh, soms de nek omdraaien. De verwachting is bij een lange relatie om gemiddeld twee keer per week seks te hebben, maar dat is in de realiteit 1,3 keer per week. Ik, ik weet niet wat die 1,3 dan inhoudt. Ja. En één op de vijf mensen met een lange relatie heeft al een half jaar geen seks gehad met de partner. Dat is dus waarvan oh, dat, jij ja, zei, dat, dat, dat, don't go daar, there. Daar zou ik wel een beetje zorgen. Mee. En daar heb ik ook wel eens met Wil over gesproken, die we straks dus zullen horen. Maar Wil, die, uh, die zei ook, uh, ik, ik heb een keer tegen mij gezegd, van, je moet ook zorgen dat je gewoon, um, daar dus tijd voor maakt. En dat ja. kan dan heel erg... Uh, bijna plat en uh, echt niet sexy klinken. Zo van, nou ja, we, we zetten we hebben... even in de agenda een date... Maar zij zei van, ja, zet er dan niet bij, uh, we moeten seks hebben. Maar ga dan dus gewoon wel gezellig samen koken. En zet een muziekje op en maak het gewoon gezellig. en dan, quality time. Ja, en dan weet je wel stiekem allebei van, oké, okay, het gaat er wel dus vanavond van komen. Maar je hoeft het niet zo de nadruk weer op te leggen. Maar het vind eigenlijk gewoon... wel spannend ook zelfs nog. Ja, ja maar, maar waarom ook niet? Weet je, het is ook wel logisch. En ik denk ook wel dat je, ja, als je, als je dat niet doet, als je die tijd nooit maakt. ze ook van Dan komt het er echt nooit meer van. En dat, dat, nou, dat, dat lijkt me heel Echt heel erg. Dat, Dat lijkt, lijkt me dus verschrikkelijk. Maar ik wil natuurlijk ook van jou weten. Wat zijn jouw verwachtingen? Wanneer heb je nou een goede relatie? Wat is het perfecte plaatje van een relatie? En hoeveel seks hoort daarbij? Hoeveel dates horen daarbij? Wat voor soort intimiteit hoort daarbij? Ik wil het van je horen. 0800 1121 om te bellen en gezellig mee te praten. 0800 1121. 121 mag ook naar lust.bnn.nl. Straks dus Wilberghuis. Maar eerst wordt de hele funky music gepleed. Ik heb gefeliciteerd met jullie uh, eerste verjaardag, één jaar seks, drugs en rock'n'roll op Radio 1. Ik vind het prachtig, dank jullie wel. Hey! Yes, I did. Zit ik nu in een slur? Wil weet het. Het is even een ontzettend feestelijk moment. En er moeten ook eigenlijk toeters en bellen. En eigenlijk moet er een leuk liedje... Een leuk verjaardagsdeuntje moeten eigenlijk komen. Ja. ja, ja, ja, want... Lust is vandaag één jaar. Het is al één jaar dat wij elke zaterdagnacht bij jou door de speakers knallen. En we zijn ontzettend blij dat we dat mogen doen. En Wil, ik mag je ook feliciteren, want jij was afgelopen week ook jarig. Ja, dat was toevallig, hè? Ja, of het, zou dat niet helemaal toevallig nee, zijn? Nee, het komt, komt allemaal samen. Het komt ja. allemaal samen, je weet hoe dat ja. gaat. Wil, we hebben het vannacht over het perfecte plaatje. Ja. En later in de show gaan we het vooral hebben ook nog over het uiterlijk. Maar met jou wil ik praten over... Het plaatje dat we hebben in ons hoofd, wij hm. mensen... van hoe ons liefdesleven en hoe ons seksleven eruit zou moeten zien. Ja. Want daar hebben we ja. heel veel verwachtingen over altijd, toch? Oh, hou toch? op. Jij ja. komt er tegen in je praktijk, denk ik. Vraag. Ja, heel veel. En met name de hoge verwachtingen. Mensen verwachten ten aanzien van, uh, van uh, liefde. Hè? Als, je, als je elkaar leert kennen, merk nogal... ik denk dat dat het meest grote valkuil is... dat mensen verwachten dan van hoe het in het begin was van de relatie dat uh, dat blijft. Hè? Dus uh, die verliefdheidsperiode ja, die is natuurlijk ook uh, altijd ja, de meest fantastische periode als het gaat uh, om uh, het gevoel van uh, uh, lekker bij elkaar te willen zijn en Hele alles tijd aan seks elkaar, met elkaar, te elkaar, elkaar te willen. Ja. En, en het is ook heel grappig als ik hier een stel krijg wat een beetje een uitgebluste relatie hebben. Die zie ik nogal vaak natuurlijk en dan. Dan neem ik natuurlijk anamnese af, dan vraag ik alles na. En dan vraag ik ook altijd van hoe hebben jullie elkaar leren kennen... en vertellen ze wat over die eerste periode. En dan, dan hoe zuur ze ook kijken bij binnenkomst, dan bloeien ze weer helemaal op. Dus dat betekent dat, dat mensen van die tijd het meest genoten hebben. En daar zijn ze vaak ook in teleurgesteld van... ja, dat, daar is niet zoveel meer van over na verloop van tijd bij sommige stellen dan. Hè? Twintig jaar uh, verliefd verwachten ze. Ja, zoiets. Ze. Ja, het liefst nog langer. Jeetje, ja. Terwijl je praat, denk ik, ja... Ik wens dat ook, wetende ja. dat het niet realistisch is, maar nee. ik wens het toch. Hoe komt het dat we zo geobsedeerd zijn? Dat zijn we bij alles, denk ik. Hè? Alles wat we nastreven, dan, dan willen we... We gaan altijd voor het beste en voor het mooiste. En uh, ja, we willen dat natuurlijk heel graag, omdat we ook weten van ja, daar, daar voel je uh, het beste bij. En... Uh, dat is iets, denk ik, wat, uh, ja, wat je weet en wat je ook ziet bij anderen. Van, uh, ja, de, de, dat willen mensen graag. En ondertussen dient zich het uh, dagelijks leven aan. De ja, realiteit, de sleur soms. En dan ja. gaan mensen druk zetten op hun relatie. Want het ja. moet weer zo worden als toen. Precies. Hoe ziet die druk eruit in, uh, in de praktijk? Wat zie jij uh, als mensen bij je langskomen? Uh, ze forceren dat. Uh, ja, ze, ze gaan een beetje duwen en trekken, dan uh, met name aan, uh, aan die partner. Als die niet voldoet aan die verwachtingen, dan uh, kunnen mensen, met name vrouwen, dat uh, echt wel een beetje op een. Ja, een nare manier doen. Hè? Zo van nou, als jij dat dan niet zo weer doet, hè, dan krijg je dit ook niet van mij. Weet je wel? Dus oh, is een Ja, een Ja. Oh, echt? Ja. Ja, ja. manipuleren. Heb... Oh, ja, terwijl sommige dingen kun je niet afdwingen. Dat, dat gaat gewoon niet. En meestal als het minder gaat uh, op het gebied van die verwachtingen... die niet kunnen worden ingelost, dan, voel, dan voelen mensen dat in hun seksleven. Ja. Toch? Jij bent seksuoloog ja. Ja. Wat gebeurt er over het algemeen met relaties die even wat minder lopen? Wat gebeurt er tussen de lakens? Nou, dat, dat vertaalt zich inderdaad in die seksualiteit. Hè? Dan, uh, dan neemt de frequentie bijvoorbeeld af. Of uh, de zin neemt af. Hè? Je hebt minder zin, uh, de opwinding neemt af. De beleving neemt af. Voor je het eerder geweldig en fantastisch. Ja, dan wordt het nu een beetje. Nou ja, oké, okay, we doen het. Maar ja, het hoeft eigenlijk niet meer zo nodig. Dus op, op die gebieden uh, ja, zie je allemaal uh, toch een wat. Uh, ja, een teruggang. Ik heb mezelf. Me het, ik heb me het hoofd gekraakt over hoe komt het nou toch toen deze show aan het maken was met uh, mijn fantastische redactie en producers. Hoe komt het nou toch dat we, uh, dat we zulke vastgestelde beelden hebben... van wat het zou moeten zijn? Hmm. Waar komt dat perfecte plaatje in ons hoofd toch vandaan? En toen dacht ik... Toen zag ik een uitspraak van de poeet Oscar hmm. Wilde. En die zei... Oh. Yeah. Deceiving others, that is what the world calls a romance. Oftewel, uh, het bedrog dat we tentoonstellen... Dat, wordt, dat noemen we ook wel romantiek. Het is allemaal gebaseerd op bedrog. En toen dacht ik, ja, misschien moeten we het zoeken in de geschiedenis. Ja, je zou zo kunnen denken, maar ik denk wel dat het heel erg te maken heeft met de maatschappij waarin we leven. Hè, waarin alles maakbaar uh, is. En we ook het idee hebben van, uh, dat we onze eigen geluk kunnen creëren. En uh, dan proberen we natuurlijk heel veel situaties naar onze hand te zetten... En uh, ja, je merkt in relaties dat dat niet kan. Je hebt toch te maken met een ander mens. Hè? Met zijn eigen geschiedenis. En, uh, zijn eigen bagage. Ja, dat kun je niet naar je hand zetten. En uiteindelijk kun je iemand ook niet veranderen. Laatste vraag. Je zei het net al. Uh, soms als het niet zo goed gaat in een relatie... dan merk je dat ook tussen de lakens. Hm. En dan verdwijnt de zin soms bij ja. beide partners om te vrijen. Ja. Zeg jij als je merkt dat je in een ontzettende dip komt... met je liefdesleven, met je seksleven... Moet je dan juist zin maken of moet je het gewoon maar even laten voor wat het is en hopen dat er een fase aanbreekt dat het allemaal weer wat makkelijker en meer vanzelf gaat? Nou, ja, ik denk beide. Ik vind, vind het wel goed dat je het noemt, want uh, voor, voor vrouwen met name geldt toch wel. Hè, die kunnen zo erg bezig zijn met alle dingen die niet goed gaan en uh, vergeten daardoor dat uh, als ze eenmaal beginnen met vrijen, dat vaak uh, bij vrouwen die zin dan wel komt. Dus dan, als je er helemaal niet aan begint... dan ontneem je zelf ook die kans, zeg ik vaak, hè, om, om zin te krijgen. En eh, door maar te, te blijven hangen in die negatieve gedachten. Dus dat is iets wat je niet moet doen. Dus je, ja, je moet wel de, in ieder geval de tijd voor elkaar nemen. Hè, een avondje bijvoorbeeld. En dan kan er zin in vrije ontstaan. Soms zin maken. Ja. Duidelijke ja. tekst, Wil. Wil, over twee weken vieren we nog een feestje in de studio. hè? Want dan is het 18 ja. september. Ja. En dan ben jij de hele nacht met mij in de studio... Voor de grote Broodje Aap Show, waar we alle mythes, alle broodjes aap zullen ontrafelen op het gebied van liefde en seks. Ja, geweldig. Dat is over Ik vind twee het weken. Echt fantastisch. Ik heb er heel veel zin in. Ja, dat wordt helemaal leuk. Ja. Maar wat fijn dat we je ook vanavond even mochten bellen over het perfecte plaatje. De verwachtingen die we hebben in onze seks- en liefdeslevens. Dank je wel. Nou, helemaal graag gedaan. Goeienacht, Wil. Doeg! Is het herkenbaar wat er net voorbij kwam? Heb jij ook zo'n beeld in je hoofd van... nou ja, ik zou zo vaak per week seks moeten hebben. Dit zou zo moeten zijn, dit zou niet zo moeten zijn in mijn relatie. En ik probeer eraan te werken, te werken, te werken. Zo erg dat het soms een beetje gaat lijken op iets van manipulatie. Herken je daarin? Of heb je dat meegemaakt? Aan de andere kant van het verhaal. Ik hoor het heel graag van je 0800 1121 0800 1121. Bel en vier het feestje met me dat lust één jaar bestaat. Ik heb jou daarvoor nodig... Mailen mag ook naar lust.bnn.nl to In Psychologie Magazine lees ik dat um, nou ja, het verschil in, uh, in libido waar jij het net over had Simone. Bij mannen staat als interesses op nummer 1 seks hebben. En dan staat op nummer 2 lekker eten, 3 afspreken met vrienden, 4 een goed gesprek. Bij vrouwen staat op nummer 1 lekker eten, op 2 een goed gesprek. Op drie iets moois kopen. Ja, shopper, op vier. Ik al, blijft ja, ja, daar is het. Op vier afspreken met vriendinnen. Op vijf lezen. En op zes dan uiteindelijk seks hebben. En ik sprak net met Wil. En Wil zei, soms is het goed voor een relatie... als met name de vrouw... gewoon wat meer moeite doet. Zich een beetje over de... niet zin hebben in seks heen heen zet. En uiteindelijk het gewoon toch maar gaat doen... omdat het beter is voor een relatie. Toen dacht ik... Nou ja, als, als dat tussen een man en een vrouw gaat, is duidelijk. Mannen hebben altijd seks, maar wat dan als dat met twee vrouwen het geval is? En toen was daar luisteraar Jacqueline. Ja, dat klopt. Jacques, wat leuk dat je in de studio bent, ter ere van het eenjarig bestaan van Lust. Je bent niet alleen luisteraar, maar je bent ook nog eens de verkering. Hey, daar is dat woord weer. Van uh, onze producer Anne Stokvis. Dat klopt. Twee dames in het huis. Soms moet je je even over jezelf heen zetten en zin maken in seks. Ja, dat herken ik wel. Ja, herkenbaar? Ja, zeker. Ja. ja, zeker als je wat verder in een relatie komt... en al een tijdje bij elkaar bent... dan, vooral in een lesbische relatie... blijf je dan misschien steken bij het knuffelen. Omdat het ook lekker is en ook fijn. En dan, ja, dan komt de seks er niet van. En dat kan uh, ja, dat, dan heb je best wel een tijdje geen seks. Dat kan gebeuren. Maar je hebt elkaar denk ik ook... Veel sneller door, want je kan bij een man, die kun je toch nog wel een beetje voor de gek houden, zo, zo nu en dan. Ja. <lacht> ja, en Hoe dat doe dat jij dat dan Simone? een nou, man voor de gek houden? Nou de ja, dan? Ik heb uh, in mijn huidige relatie nooit gefaked. hoor. Maar ik heb wel eens bij een, een ex, met wie het echt niet zo goed ging in de relatie, zeg maar al. Dat had ik al wel door. Maar dat ik nog, dat ik wel op zich dacht van nou ja oké. Okay, uh, ik kan, ook, ik kan dus blijkbaar ook boodschappenlijstjes maken tijdens de seks. Oh echt? Ja echt? Nou, ik lees dat. Maar volgens soort mij kun soms. Je dat kun je dat. Ja, en een man kan zo opgaan in, in de seks, zeg maar, dat hij dat niet die in ieder geval dat vriendje niet doorhad, maar dat ik jij omdat je dat als... gewoon uh, het, het schema van de week had maken was in je hoofd. <laughs> ja. oh, wow. ja, we... ja, ja. ja, het is ook uit. Maar uh, ik denk dat dat als vrouwen onder elkaar ja dat kun je, dat kun je volgens mij, je kunt elkaar volgens mij niet voor de gek houden. Je daarin. kunt elkaar beter lezen. Ja, ja is dat is wel. wel ja. Ja, dat denk ik wel. Maar daardoor lees je misschien ook sneller. Kijk, ja. ik kan me wel voorstellen dat een man een vrouw misschien wel minder leest... en denkt van, ik heb zin in seks. Mijn vrouw heeft ja, ook zin in ook. seks, ja. dus. En uh, ik merk in ieder geval dat ik het eerder merk als mijn vrouw of mijn, vrouw, mijn, vrouw, mijn vriendin geen zin heeft. En dan denk ik van, nou ja, het hoeft niet. Ik bedoel, knuffelen is ook leuk. Okay. Dan kun je je makkelijker bij neerleggen misschien ja. of zo, dan een man ja. kunnen. Ja, het hoeft niet zo nodig. Het hoeft nee. niet, je hoeft niet zo nodig echt seks te hebben om gewoon intiem met elkaar te zijn. Maar dat brengt ons bij wat schijnt een van de grootste valkuilen te zijn van de lesbische relatie. Ik heb me opgeschreven hoor. De lesbian bad death. Ja. De lesbische beddendood. Ja, dat, misschien, dat klopt. misschien toch even uitleggen wat dat precies inhoudt. Nou, het is echt zelfs een academisch erkende term. Er is echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. de Lesbian bed death. En dat betekent eigenlijk zo'n theorie dat uh, lesbische vrouwen na een tijd gewoon minder seks hebben. En dat hebben ze echt onderzocht in de jaren 1983 al. En toen hebben ze ontdekt dat uh, vrouwen na twee jaar relatie nog maar één keer... Per week of nee, één keer per maand geloof ik seks hebben. Oh, dat is weinig. Ja, <laughs> dat is echt weinig. Ja, en na één jaar al één keer in de twee weken of zo. En dus hebben ze gemeten aan het aantal keren seks dat ja, lesbische vrouwen gewoon veel minder seks hebben dan heteroseksuele of homoseksuele paarden. Hoe komt dat dan? Daar nou, is dan ook een reden, daar, daar is dan een reden voor. Ja, eigenlijk. nou, één is het wel ook de definitie van seks. Hè. Wat is seks? Als je seks bedoelt met er moet een, een penis ergens in. Ja, heel veel vrouwen hebben seks zonder een dildo. Als ik dat zo mag zeggen mm -hmm. op Radio 1. Maar... Ja maar mag gewoon. Zaterdagnacht, Tuurlijk. Vrij spel. Maar uh, ja, vrouwen hebben op een andere manier seks. En um, ja, dat is een andere manier van intiem zijn. Dat is net wat je kwalificeert als seks. Uh, nou, andere mensen maar dan denken, is dat onderzoek misschien gewoon niet goed. Dan hebben ze gewoon een hele andere definitie van seks uh, Dat galanteerd. zou kunnen. Dus het zou kunnen dat, uh, wat dat betreft, het onderzoek ook niet helemaal terecht resultaten produceert. Maar het heeft ook te maken met dat je als twee vrouwen die ooit verliefd op elkaar waren... heb ik me laten vertellen ja. hoor... dat je makkelijker ook vriendinnen wordt. En dan is inderdaad seks belangrijk, maar dan is het lezen... Afspreken met vriendinnen, <laughs> iets moois kopen, een goed gesprek of lekker eten. Ook heel belangrijk. Ook heel belangrijk. Nee, dat klopt. En ja, Misschien hebben vrouwen, gewoon mannen hebben veel testosteron. Wordt vaak gezien als de driver van seks. Vrouwen hebben oestrogeen. Uh, dus ja, de 1 plus 1 is, is gewoon minder seks wat dat betreft bij vrouwen. Maar um, ja, ik, ik weet niet zo goed. Ik denk dat het intiem zijn bij vrouwen. Niet per se uiting hoeft te vinden in seks. En dat dat uh, wat breder is. Ze mogen gewoon meer met elkaar knuffelen of, of elkaar gewoon bevredigen op een manier die voor anderen niet telt als seks. Maar hoe ja, ja. zorg je dan dat je op een gegeven moment niet gewoon elkaars beste vriendinnen of hartsvriendinnen wordt? En wat is dan nog het verschil tussen jij en je beste vriendin en jij en je relatie? Zeg maar? Ja, nou dat is echt wel de uitdaging denk ik ja. voor... Um, voor lesbische relaties, ook omdat je, doet, je, je wordt ook sneller vriendinnen, omdat je hebt vaak dezelfde vriendengroep Je doet echt alles met elkaar, terwijl een man en een vrouw. Die hebben vaak echt een best wel een ja, gescheiden sociaal leven. De man gaat naar zijn voetbal. De vrouw gaat shoppen met zijn vriendinnen. Oh. <lacht> Mijn man gaat niet naar goed Lekker cliché. Ja. Maar uh, zo word je snel je beste vrienden. Dus ik denk dat je gewoon eigenlijk... Uh, nou, wat wil misschien je zei. Je moet zin maken. En je moet je best doen. Maar dat geldt ook voor echt elke relatie. Ja. Om het spannend te houden. Ik ga nu uh, de hamvraag stellen. En jouw ja, vriendin die hier achter de schermen zit... die kijkt mij met z'n grote ogen aan... Maar we hebben het vannacht over het perfecte plaatje. Ja. Is zij het? Is Anne Stokvis, die hier achter het scherm... achter het glazen scherm deze show bestiert... is zij de perfecte vrouw voor jou? Nou, dat is natuurlijk maar één antwoord. <laughs> knallen in de ruzie vanavond. Nee, maar Anne is echt het perfecte plaatje. Dat had ik echt nooit gedacht. Op basis van haar uiterlijk. Nou, ik val een beetje op eigenlijk wel een beetje mannelijke vrouwen. Anne is super vrouwelijk, mooi, blond meisje... En dat is zeker niet mijn initiële plaatje. Maar uh, ik, ja, ik wil met deze vrouw echt trouwen. En, en voor mij is zij echt een perfect plaatje. Ik zou met haar graag een kind willen grootbrengen. Ik zie ons samen tachtig zijn. En uh, ja, wat dat betreft is zij compleet compleet perfecte plaatje. Ze gooit even een neukje erachter, Aww. zie ik. <laughs> Om de tranen te verbergen. Yeah, nou, fantastisch. Yeah, yeah, yeah. Fantastisch. lief. Ja. Nou, op, uh, op uh, dat de lesbian uh, Bad Death nooit een onderdeel van jullie relatie zal worden. Ja, dat hoop ik. Maar daar gaan we aan werken. Daar wordt sowieso aan gewerkt. Wat gaan we straks doen, hè? We gaan straks bellen met Thijs Willekes. Onze beautycoach die ons uitlegt hoe het uiterlijk zich verhoudt tot het innerlijk. Hé, hey, superleuk dat je er even bij was, Jacqueline. Ja, dankjewel. Simone, dankjewel. Ja, ook bedankt. Ja, ja. En we, nou ja, we zijn er tot vier uur s'nachts pratende over het perfecte plaatje. Verwachtingen op het gebied van je liefdesleven en van je seksleven. Maar eerst heb ik ze. Oh, dit is ook zo'n lekker pleizier: een verjaardagsplaatje. Jill Scott met Golden. Hey, lust, van harte gefeliciteerd. Hey. Jullie helpen mij iedere zaterdagavond. Door mijn geile avond heen. Dankjewel. Hezerijda. Ik wil je hartelijk feliciteren met het 1-jarige verstaan van Lust. En uh, nog twee jaar, hè? Hezerijda en Lust echt super. Jullie verstaan een jaar. En ik ben echt fan. En echt super tof is het programma. I'm taking my freedom. Pulling it off the shelf. Pulling it I choose to go, it won't take me far. Mijn show over het perfecte plaatje kan je natuurlijk niet maken zonder de man te bellen die het boek schreef, zo Thijs. Nou, je kent van ontelbaar veel televisieprogramma's. Hij is de beautycoach van Nederland en hij kan mij alles vertellen, denk ik hoor, over de perfecte man. Toch, Thijs Willekes? Een hele goede nacht. Thijs, goede De perfecte man of de perfecte vrouw, bestaat die eigenlijk wel? Ja, Nee. Nee, nee, maar ja. we, creë we, we creëren graag een perfect beeld waarnaar waar iedereen kan kijken en denken, oh dat wil ik ook. Waar komen die beelden vandaan? Als ik naar mezelf kijk, dan merk ik dat ik heel makkelijk als ik een vogel opensla, wat natuurlijk toch de modebijbel van de wereld is, mm -hmm. dat ik denk, maar er komt misschien toch een dag <laughs> dat als ik dat aan heb, dat het me ook zo en zo staat. Hoe komt dat toch, dat wij zoveel voorbeelden nodig hebben als het gaat over beauty en als het gaat over schoonheid en als het gaat over perfectie? Ja, maar nou ja, kijk, wat je natuurlijk ziet door de eeuwen heen... is dat je altijd voorbeelden hebt gehad, een soort stijlvoorbeelden... en uh, die, die, die dicteren, zeg maar, hoe de rest van de bevolking daar uh, moet zien. Dat is natuurlijk afhankelijk van culturen en landen en, en, en, enzovoorts. Maar aan het eind van het verhaal heb je altijd van die groepjes... en dat, dat zijn toch een soort van vormen van massabewustzijn... waarin iedereen uh, uh, voor ogen heeft om nou ja, bijvoorbeeld slank te zijn... Uh, bepaalde kutmaat te hebben, uh, noem het maar op... En daardoor totaal vergeten dat het um, helemaal niet over dat soort dingen gaat. Als je het hebt over schoonheid. Want wat? aan het eind van het verhaal, als jij iemand vraagt van wat is dan schoonheid, mm -hmm. dan zeg, zeggen ze vaak van uh, dat komt dan toch ergens van binnenuit. Dat is een soort charisma van uitstraling. En ja. dat je niet altijd in uh, 180 lang zijn als vrouw en uh, maatje 34. Ja, want als je ook kijkt naar uh, de mensen die het, die het, die het echt maken. Mensen die echt groot worden, dat zijn toch altijd mensen die iets bijzonders hebben. Een Kate Moss, die eigenlijk piepklein is. Ik denk dat ja. die mijn lengte is. Of Cindy Crawford destijds, die, die een moedervlek ja. had... waarvan iedereen aan het begin van haar carrière zei... nee, weghalen, weghalen, ja. Dan ga je niet ja. mee redden. Of een recenter voorbeeld, uh, Lara Stone, half Engels, half ja. Nederlands model... die een ongelooflijke ja. spleet tussen de tanden ja. heeft en ja. daarom dus een ster wordt... Hoe werkt ja, dat dan? Exact. Nou ja, kijk, Eigenlijk zeg je het al, we zoeken dus allemaal naar een perfect plaatje. Maar als iedereen een kloon wordt van, hè, van dat ene voorbeeld, dan ga je dus zoeken naar een soort uh, de imperfectie. En die ene imperfectie maakt iemand dus interessant en opvallend. Die, mm -hmm. die, die zeg maar een soort standing out. En uh, ja. dat wordt dan weer het ding. Maar de grap daarvan is, is dat bijvoorbeeld een Larry met een spleetje tussen haar tanden, dat is haar handelsmerk. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk niet iets wat uh, men per se wil. Dus het maakt haar wel eigen zonder dat men het wil nabootsen. Het is niet zo dat iedereen maar samen met het tandarts gaat om een stukje uh, tand weg te laten halen. Zeg maar. Dat niet, maar het is gewoon haar, je herkent, Her herkent haar herkenbaarheid, daaraan. Herkenbaarheid, ja, precies. Ja. Ja, jij hebt uh, een boek geschreven, Zo Thijs. Yes. Een fantastisch boek wat ik mijn moeder cadeau heb gedaan. Die nu elke ze keer zegt, ik heb nog meer tips uit het boek van Thijs, ik heb nog meer tips. Zeg ik hartstikke goed, man, <laughs> daar is het ook voor bedoeld. Maar jij had natuurlijk ook je programma zo, Thijs. En daar zat, ja. een, uh, daar zat een item in, dat heette de make-under. En dat was mijn favoriete item, ja. omdat je daar eigenlijk het omgekeerde deed, uh, ja. wat de meeste beautyprogramma's doen. Je ja. haalde eigenlijk een laag make-up eraf en ploep, daar kwam er in één keer een heel ja. ander mens onderuit. Ja, ja, ja. ja. ja. Ontzettend leuk. Wat heb jij daarin uh, bij dat item? Wat heb jij daarin ontdekt over de link tussen innerlijk en uiterlijk? Ja, nou ja, dat, het leuke is, kijk, helaas hebben we in, in mijn programma voor zo'n item maar een paar minuten. Dus moet je een, maar kun je maar een stukje laten zien. Maar wat, wat het meest boeiende is aan die make-up, is dat je dus ziet dat iemand niet voor niks um, uh, zich verschuilt achter uiterlijk. En dat kan zijn bijvoorbeeld verschuilen achter um, bijvoorbeeld een laag make-up. Maar dat kan ook zijn, al je haarstukken, neplenzen, uh, enzovoort, enzovoort. En wat je dus dan merkt met alle kandidaten die ik zeg maar heb gehad, is dat daar zit allemaal verhaal achter. En het verhaal kan zijn bijvoorbeeld, één meisje had op jonge leeftijd eetproblemen, anorexia. ander meisje werd op de veertiende zwanger en had daardoor besloten dat ze uh, er volwassener uit moest zien. Dus die is een soort van uh, degging gegaan waarin ze gekozen heeft om een soort uiterlijk neer te zetten dat helemaal niet daar past. En... Eigenlijk, om eerlijk te zeggen, is dat wat eigenlijk het gros van de mensheid doet, mm -hmm. is het uiterlijk een soort van misbruiken. Dus ze gebruiken het niet om hè, datgene wat ze zelf zijn, hun eigenheid, naar buiten te brengen. Maar ze gebruiken het om iets te willen zijn wat ze niet zijn. Dus mijn mm -hmm. ding in mijn vakgebied is niet zozeer van, oké, okay, laten we met z'n allen even lekker trends gaan volgen. Maar mijn ding is juist van, ga eens kijken naar jezelf. Van, wat is nou mijn karakter? Wat is hetgene wat mij uniek maakt? Uh, wat voor type ben ik? En... Dat stijltje, dat wil ik uitdragen, ook in mijn uiterlijk. En of dat nou is in je kleding, maar ook in je huis, hoe je dit inricht. Of de auto die je rijdt. Weet je wel, Het gaat erom dat, dat, dat jouw uiterlijk een soort vertaalslag is van, van hoe je karakter is. En wat er binnen je leeft. Het, exact. Uh, het leuke is eigenlijk dat de jonge generatie uh, presentatrices en actrices... die hebben dat veel meer dan de oude generatie. Mm. Uh, want die, die lijken nog een beetje meer te moeten voldoen aan een soort van boegbeeld. Als je bekend bent, dan moet je. Hè, dan moet je uh, er altijd door op de ja, Exact. Ja. En uh, het leuke is, is dat, dat als, als de bekende vrouw dat doen. Daarmee zetten ze ook een soort standaard neer voor uh, de mensen thuis. Ja, zo van dat je durft nou... ook je eigen ding te doen. Thijs, en ik vind... Ja, het... ik, ik, ik, kan, ik kan uren door blijven staan. Ik vul zo die hele nacht door. Ja, ja, ja lekker, ja. lekker. We dus houden, daar houden we ja. van. We houden ervan ja. dat mannen de hele nacht kunnen vullen. Ja, precies. Ik uh, denk dat er ontzettend veel mensen zijn... die knikkend thuis op de bank zitten... of knikkend in bed liggen. Zelfs hier in de studio, waar toch ook... Uh, behalve ik hier voor de microfoon... fantastische dames uh, achter de schermen werken... Mm. Uh, de regisseur, uh, de producer... en de technicus en iedereen... Zit volmondig ja te knikken. Het lijkt wel een soort zondagmis in de kerk. Er wordt allemaal geknikt. Ah, er wordt allemaal geknikt. Amen. amen, amen. Ja, als je nou meer wil weten over de religie, Thijs, en als je het boek wil lezen, zijn, zijn Beauty Bijbel, waar kan je hmm. dan naartoe, Thijs, als je het boek wil bestellen? Uh, eigenlijk overal. Boekhandelsbol.com, ja. uh, via, via mijn website enzovoort. Hij is overal te vinden. En uh, inderdaad. Ik doe een soort van, heel is heel corny om dit te doen, maar wel afsluiten van, weet je wel, laat trends voor wat ze zijn en kijk gewoon waar je zelf blij van. Ik vind het fantastisch. Het ik word er hartstikke blij van. Thijs, dank dat we je mochten bellen. Leuk dat ik erbij was. Ja. En ik ga lekker slapen. Ja, ga je slapen? Nee, je moet nog even luisteren. Er komen nog heel veel leuke ja. dingen aan. Lekker in je bed, radiootje precies, aan precies. en lekker genieten van het perfecte plaatje op Radio 1. Goeiedag Thijs. Dank je. Ja, wat is voor jou het perfecte plaatje? Is dat inderdaad, en ik krijg er helemaal een lekker gevoel van als ik thuis hoor praten. Is dat scheid hebben aan lopende trends en gewoon je eigen ding doen? Dat hoop je natuurlijk. Of ben je er helemaal niet mee eens en zeg je... ja, nou ja, kijk, je kan wel uh, lekker je ding doen. Maar voor je het weet, word je uitgelachen. of Voor je het weet, uh, plaats je jezelf buiten de boot. Kan natuurlijk ook je mening zijn. Ik hoor het heel graag van je. Wat is nou precies dat perfecte plaatje? 0800-1121. 0800-1121 als je belt. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Goed. En zo is het eerste uur van lust, het eenjarig bestaan toch omgevlogen. Ik heb een aantal leuke mailtjes binnengekregen. Allereerst een mailtje van Marjolein, hijsrijder, en Simone. En de rest. En met de rest bedoel ze de gezellige studio die we hier hebben, en waar je af en toe mensen van voorbij zal horen komen. Um, Fijne nacht, ik sluit nu mijn pc af... en ga lekker in het donker naar jullie, naar jullie gebabbel liggen luisteren. Groetjes, Marlijn uit Utrecht. En PS, er zijn mensen die jaren verkering hebben en dat zo noemen. Nou, dank je, Marlijn. Ik vroeg eerder in de show... kan je nog spreken van verkering als je eigenlijk al de dertig nadert? En als het uh, langer duurt dan twee weken. Maar het blijkt dus dat je nog jarenlang je grote liefde je verkering kan noemen. Super. Nog een mailtje. Hallo, Simone en Seraida. Allereerst van harte gefeliciteerd met dit eenjarige lustrum. Wat een leuke woordkeuze. Mijn perfecte partner, vraagteken. Ik denk dat ik haar gevonden heb in de vorm van een zangeres... van een vrij bekende Nederlandse groep. En dan ter zaak is, ze zit momenteel in het buitenland... dus ze hoort dit lekker niet. Heb haar, dan, heb haar nu al een paar keer gefotografeerd... en moet zeggen dat, ze, dat er wel wat vlinders fladderen. Qua uiterlijk is ze gewoon bloedmooi... En wat ik nu van haar innerlijk ken, innerlijk ken, dat bevalt me ook prima. Maar goed, perfect wordt het natuurlijk pas... als ze daadwerkelijk ook positieve gevoelens voor mij krijgt. God, de toekomst zal het uitwijzen. Groet en nog veel succes met lust. Groetjes van een redelijk vaste luisteraar, Ronnie. Ronnie, je hebt er een paar keer gefotografeerd. Uit je mail blijkt dat je haar nog niet kent. Nou, ik wens je heel veel succes. Niet gaan stalken, dat werkt overigens nooit goed. Maar misschien ontbloeit er een romance op. We gaan straks naar de perfecte nieuwslezer, Richard Finch. Maar als hij dan is uitgesproken, dan ben ik bij je terug. En dan gaan we in de tweede uur bellen met Ajit Bakas, die ons gaat vertellen hoe dat perfecte plaatje zich door de jaren heen heeft gemanifesteerd. Tot zo. Radio 111: Lust. En.